7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Griekenland voert een nieuwe belasting op onroerend goed in... om snel aan extra geld te komen. Zo wil de regering de financiële steun van het IMF en de EU veiligstellen. Die steun is opgeschort totdat Griekenland... het begrotingstekort met 2 miljard euro heeft teruggebracht. Het IMF en de EU zien liever echte bezuinigingen... dan belastingverhogingen. Maar volgens de Griekse regering is de extra onroerend goedbelasting... de enige manier om snel geld binnen te halen. De heffing wordt geïnt via de energierekening, zodat de bureaucratische Griekse Belastingdienst wordt omzeild. Om nog meer geld binnen te halen moeten Griekse politici en topambtenaren allemaal een maandsalaris inleveren. De politie is al de hele dag bezig met een zoektocht in de buurt van Zeewolde naar een man uit Nijkerk die gisteren op zijn mountainbike is verdwenen. Het gebied is uitgekampt met crossmotoren, speurhonden en een peloton van de mobiele eenheid. De mountainbike en wat kledingstukken zijn gevonden, de man van 42 nog niet. Ook in Nationaal Park de Mijnweg bij Herkenbos in Limburg wordt gezocht naar een vermiste man. Het is een militair van 30 die vrijdagmiddag verdween in het bosrijke gebied. De Amsterdam Pirates hebben voor de vierde keer de nationale honkbaltitel veroverd. Ze versloegen in eigen huis Pioniers met 10-2 en wonnen daardoor de Holland-series met 4-1. In de wieleronde van Spanje heeft Bauke Mollema het puntenklassement gewonnen. Hij pakte in de slotetappe genoeg punten om de groene trui over te nemen van Rodriguez. De eindzege in de Vuelta ging naar de Spanjaard Juan José Cobo. Mollema eindigt in het algemeen klassement als vierde. FC Utrecht heeft zijn uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. Het werd in Rotterdam 3-2 voor Utrecht. Excelsior speelde bijna de hele tweede helft met 10 man... nadat Scheiman voor de tweede keer geel had gekregen. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Later vanavond en vannacht vanuit het westen opklaringen. Morgen eerst droog, met wat zon. Later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Tot zover het NWS-journaal ANWB Verkeersinformatie... Er staan uh, zeven files. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Gouwen is water op de weg. Daar is een omleiding ingesteld. De A2 uh, Den Bosch richting Utrecht. Daar staat tussen de afrit Everdingen en knooppunt Everdingen... 2 kilometer door een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen is uh, de weg dicht. En naar verwachting gaat die rond deze tijd weer open. De A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwerkerk aan de IJssel... 2 kilometer, ook door water op de weg... Uh, daar zijn twee rijstoken dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Daar is de weg ook dicht. Dat is dus de omgekeerde richting. Ook door water op de weg. En dan de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Velden en knooppunt Zaarderheiken. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet. Nu 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen voor maar 11,25 per maand ex-BTW. Met de gratis HTC Desire Z. Ga naar KPM Business Center, ook voor de voorwaarden. Precies tien jaar geleden werd Amerika in het hart getroffen. En sindsdien is het land onafgebroken in oorlog tegen het terrorisme. De komst van Barack Obama gaf de wereld hoop. Maar de tegenstellingen lijken nu scherper dan ooit. De komende zes weken reis ik dwars door een land in verwarring. Paul Rosemuller en het land van Obama vanaf vanavond om tien over negen bij de ICON op Nederland 2. Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland. Mede botje. Welkom bij Bureau Buitenland. Het enige programma op Radio 1 dat u een uur lang meeneemt naar verre orde. In deze uitzending veel 9-11... op de dag dat de aanslagen in de Verenigde Staten worden herdacht. Maar dan net even anders. Dus geen George W. Bush die terugkijkt. Geen speeches van nabestaanden. Geen nauwgezette reconstructies van die dramatische dag. Wel een documentaire over een van de gevolgen van 9-11. Namelijk de veel strengere terreurwetgeving in de VS. En hoe dat in de praktijk uitpakt... voor de Somalische gemeenschap in de stad Minneapolis. En we hebben ook een heuse scoop. Een onthulling over een Nederlander. Of liever gezegd een Somaliër met een Nederlands paspoort die actief is bij de terreurorganisatie Al-Shabaab. Maar nu eerst de Arabische media in 9-11. Journaliste Hasna Bouassa nam ze voor ons door. Je zit hier in de studio... Welkom Hasna. Dank je. Vertel, staan ze daar in de Arabische wereld stil? Uh, net als hier en in de VS bij die aanslagen van tien jaar geleden? Um, nou laat ik zo zeggen, um, er is aandacht voor. Ze staan erbij stil. Maar dat um, nou ja, toch wel bijna fetichistische terugdenken. Wat we hier al jaren hebben, dat, dat ontbreekt daar wel. Maar er is aandacht. Um, maar wat ook een rol speelt is, ze zijn heel erg bezig met de eigen onrust. In de eigen landen, in de hen omringende landen. Dus de, he, ze hebben andere dingen aan hun hoofd. Maar er waren wel uh, behoorlijk wat um, opiniestukken over uh, 9-11. En hoe wordt dat dan bericht? Hoe komt dat toe? Um, Verschillend. Wat, wat wel overeenkomt, is dat er heel erg veel wordt geduid. Um, dat er wordt teruggekeken en ook vooruit wordt gekeken. Bijvoorbeeld uh, journalist um, Amer Tahiri van de um, ja, pan-Arabische krant uh, Asharq al die is in uh, Londen gestationeerd. Um, die, heeft, um, ja, die stelt dus dat het doel van de aanslagen, dat, dat, daar, daar is niks van geworden. Um, hij zegt, van uh, in plaats van een soort jihadistisch vuur aan te wakkeren... is uh, de weerzin voor terreur juist toegenomen in de uh, islamitische landen. En hij zegt ook, uh, nou ja, supermacht Amerika is nog altijd machtig. De Amerikaanse troepen, die bevinden zich nog altijd in de uh, Arabische landen. Um, er is geen onophoudelijke stroom aan aanslagen geweest. Hè. Er zijn natuurlijk wel aanslagen geweest, heel erg verschrikkelijk... maar het was niet doorlopend... En, en het Amerikaanse beleid ten aanzien van de islamitische landen... zegt hij ook, dat is ook helemaal niet veranderd. Dus die hele terreur... Niet veranderd in de zin van? Nou ja, het standpunt bijvoorbeeld ten aanzien van Israël <laughs> is ongewijzigd. Ja. Dus uh, er is eigenlijk helemaal niks goeds uit voortgekomen. Dat is de essentie van wat deze uh, man zegt. En, wat, uh, ja, en zijn collega's ook, ja. Mm -hmm. en in Nederland uh, uh, wordt er gerecruteerd. Hè? Mm -hmm. Daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben. D daar wordt ook over geschreven ja, door die klopt. columnist. Ja, precies. Ahmed Tahiri zegt ook... Um, doordat de, de, de, de, uh, het animo voor uh, terreur en voor aanslagen... heel erg afnam in de Arabische landen... hebben die recruteerders, die jihadisten... Hebben hun werkterrein verlegd naar het Westen... en gingen daar mensen recruteren. En ja, daar hebben wij natuurlijk de vrucht van geplukt. Ja. Uh, Al-Qaeda, je hebt nu al Zawahiri. Dat mm -hmm. is de, de Egyptenaar die, ja. uh, die nu de nieuwe leider is. Mm -hmm. Er wordt gezegd, uh, algemeen uh, de, door de, de westenmedia... Al-Qaeda al is ontzettend verzwakt. Ja. Uh, door onder andere die aanvallen met die drones. Hè, die onbemande mm -hmm. vliegtuigen in het grensgebied in Pakistan en Afghanistan. Mm -hmm. Hoe zien ze dat in de Arabische wereld? Ja, uh, Al-Qaeda is uh, enorm verzwakt. Er zijn uh, eigenlijk alle commentatoren het over eens. Behalve <laughs> Abdelwari Atwan van uh, Al-Quds al-Arabi. Dat is een krant in uh, Londen ook. Um, in heel veel landen, uh, Arabische landen... ook. Trouwens verboden. Nou, Abde Bari Atwan die zegt um, dat zolang de Palestijnen, hij is zelf Palestijn uh, en de Arabieren uh, vernederd en onderdrukt worden, dat er altijd een voedingsbodem zal zijn voor uh, terreur en geweld. Maar ik moet erbij zeggen, Abdel Bari Atwan is geen optimist. De, de andere commentatoren staan er anders Ja, maar er is in. toch een verschil tussen of er een voedingsbodem is voor een nieuwe Al-Qaeda of ja. over de feitelijke staat waarin Al-Qaeda nu verkeert? Ja, de feitelijke staat is is eigenlijk bestaat niet meer. En dat is ook wat je zag in, in de verschillende stukken. Is dat um, he, de, de, de opiniemakers um, dit, deze tien jaar, dit tienjarig jubileum... Al zien als een soort afsluiting van een periode. Mm -hmm. Osama Bin Laden is dood. Um, um, de, uh, de populariteit ja, die er natuurlijk nooit is geweest... voor terreuraanslagen en voor terroristen, die is er niet meer... En wat nog veel belangrijker is, um, een aantal despoten is verjaagd. Maar dit is nu jouw mening, hè? Want nee, dit is de mening van de analytici. Oké, okay, dit ja. is de mening van de Maar die, ja. daarmee is die Abdelbari Adwaan dus een, een afwijkende. Ja. Want hij blijft zeggen, er is een voedingsbodem... die is dus meer van de gestaalde Precies, kaders. Precies, hij zegt dat. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar Nasser al-Sarami... dat is hoofdmedia van de uh, nieuwszender Al Arabiya. Die schrijft ook in de Saoedische krant Al Jazeera. En die zegt, die is juist heel erg optimistisch. Die zegt, um, die ook door het, uh, he, door het vertrek van de... Wat hij noemt Arabische dieven, de, de despoten... zegt hij van dat er, er gaat nog heel veel meer geschreven worden op 11 september en de veranderingen zullen nog heel erg uh, veel en snel komen. Dus Abu Dhabi was wel een uitzondering. Ja, Al Jazeera, dat is bij mij de internationale televisiestation. Je hebt dus ook een krant die Al Jazeera heet. Ja, ja en de spelling daarvan, de, de fonetische spelling die wijkt, gelukkig ook al. Anders was het helemaal. Wat betekent het Al Jazeera? Uh, het eiland. Het eiland. Ja. Um, je hebt ook Gelezen uh, over uh, iets gelezen van de journalist uit Libanon, Rami Kouri. Ja, wat zegt hij? Ja, hij was uh, inderdaad. Um, ja, hij, hij, hij keek ook terug naar die t uh, terug op die tien jaar en hij betreurde dat Amerika, dus niet in staat is geweest om over het, het eigen verdriet te ontstijgen en te kijken naar de oorzaak van uh, de terreuraanslagen... en te kijken naar hè, waar die jonge mannen, wat, zoals hij het schrijft... Um, ze werden van jonge mannen tot harteloze criminelen... zijn ze een ge soort gekweekt in de cellen van landen... die hele trouwe bondgenoten zijn van de VS. En hij vindt het hij het, is dus heel erg dat daar... Binnen in Amerika eigenlijk niet naar wordt gekeken, nee. Even kort, bedoel, mm -hmm. is er ook zelfkritiek. Heeft de Arabische ja. Ook, ja? ja, ja, er is heel veel zelfkritiek. Er is ook een gelukkig zou ik zeggen. <laughs> ja, dat is ook hard nodig. Een enorme culpa en ook het besef dat die terreuraanslagen, dus ontzettend slecht imago de islam opleverde, ontzettend slecht imago voor de Arabische landen en dat het uh, het wederzijds wantrouwen en uh, de haat ook heel erg heeft uh, uh, aangewakkerd en dat, dat is iets waar ze. Uh, wat ze heel erg vinden, maar waar ze ook nu blij zijn. Dat ze, dat, omdat ze dit echt zien als een soort ja, een keerpunt. Van ja. dat er nu uh, nieuwe, nieuwe tijden aan de horizon gloren. Ja, als je alles bij elkaar optelt en aftrekt. 11 september een nieuw tijdperk. Uh -huh. Klopt dat? Markeert het een tijdperk en uh -huh. de tien jaar daarna? Ja, uh, uh, ik, ik ben altijd. Ik, ben niet, ik begon niet tot de mensen die zeggen dat het de dag is dat de wereld veranderen. Helemaal niet. Um, ik denk ook dat er te veel aan uh, 11 september wordt toegeschreven. Maar um, nou ja, goed, het is een moment om te herdenken... en dan denk ik, ja, er is veel veranderd. Tot ja. slot. Mm -hmm. een, een, een, je, je hebt een, een cartoon meegebracht. Ja. Kun je daar even iets over zeggen? Uncle Sam... Mist twee voortanden? Ja, Ik kan me is... voorstellen waar het naartoe gaat. Ja, twee rechtsopstaande voortanden. Hij is van Dilem, dat is een Algerijnse cartoonist. Dat is een hele leuke cartoonist met altijd veel humor. En het is 11 september. Le jour qui a changé le visage de l'Amérique. Dus de dag dat het gezicht van Amerika veranderde. En nou ja, onkel Sam dus met de tanden die eruit zijn gerand. Um, hij is niet meer volmaakt Hij is niet meer ongenaakbaar. Goed. Op deze serieuze dag ook nog wat humor. Dank je wel, Hasna Bouassa. Ja. Als er na de aanslagen van 9-11 één ding is veranderd... dan is het wel de enorme toename van veiligheidsmaatregelen. Vliegvelden, overheidsgebouwen, rechtbanken... overal moet je laten zien wat er in je tas zit... en soms moet je ook nog door de body scan. Maar ook, en dat is veel minder voelbaar... is er veel veranderd op het gebied van wetgeving. Hier in Nederland, maar vooral ook in de Verenigde Staten... is het veel makkelijker geworden om mensen te vervolgen... als ze ook maar enigszins verdacht worden... van betrokkenheid bij mogelijke terreurdaden. Hoe ver is die wetgeving in de VS eigenlijk opgerekt... en wordt, er wel, uh, wordt die wel op een eerlijke manier toegepast... Hier aangeschoven advocaat Bart Stapert. Jarenlang voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. En advocaat. Uh, uh, u werkt lange tijd in de Verenigde Staten. En weet alles over die aangescherpte regels. Gaan ze daar te ver, vindt u? Nou, je ziet denk ik een wisselwerking. Uh, in eerste instantie is het duidelijk... Dat de wetgeving die snel na 9-11 is aangenomen te ver zou gaan. Maar dan zie je in de loop der tijd dat, onder andere via rechtelijke uitspraken. maar in wezen ook wel door de aanpassing van die wetten, langzaam maar zeker. dat het weer een beetje in evenwicht komt. Maar nog steeds kun je zeggen dat uh, na 9-11. Uh, ja, er, er een enorme uitbreiding is ontstaan van de opsporingsbevoegdheden... van verschillende instanties in de, in, in de Verenigde Staten. Een concreet voorbeeld? Nou ja, de, de, de Under the Patriot Act, want dat is eigenlijk de, de, de, de wetgeving die dan is, uh, is ontstaan... is het veel makkelijker om bijvoorbeeld e-mailverkeer, om business records... Uh, de bibliotheken, zeg maar, waar je kunt kijken, waar de FBI kan kijken... welke boeken mensen hebben uh, bekeken. Uh, welk, uh, uh, bij internetproviders kunnen ze kijken waar welke sites mensen hebben bezocht. Nou, dat is veel gemakkelijker. Dat was tot voor tot, 9-11, tot voor, tot voor de, uh, het, het passeren van de Patriot Act... veel moeilijker om dat soort informatie bijvoorbeeld boven tafel te krijgen. Ja, maar even een relativering. In Nederland bijvoorbeeld kan dan veel makkelijker afgeluisterd worden dan in de ja, VS. Absoluut, ja, ja. Ja, ja, Dus hier zijn we verder met telefoonverkeer afluisteren. Daar met het zogenaamde profiling, zo heet nou, dat. Nou, het is, het is een interessant punt, want hier... Nederland is het, inderdaad een van de landen waar het meest wordt afgeluisterd, relatief gezien. Maar goed, daar is na de, de IRT-affaire zeg maar, nee, een, een, een proces voor ontstaan. waardoor het wel in minder meer getoetst wordt. Ja. Wat een van de interessante punten in de VS juist is. is dat onder die, die, de, die wet die, die dat afluisteren mogelijk maakt. daar is eigenlijk geen rechtelijke toetsing. Of dat is weer een geheim rechtelijk college die dat toetst. En dat is dus wel een groot verschil. En, en, en dus kun je ook zeggen dat een aantal van de effecten van 9-11 nog niet eens helemaal duidelijk zijn. Want je, je, je weet niet eens precies wat er. Hoe ver die, die opsporingsbevoegdheden eigenlijk zijn gebruikt, want ze kunnen niet volledig in de openbaarheid worden getoetst. Nee. Um, is er in de Verenigde Staten protest tegen die wetgeving? Ja, ja, Het ja, was rally round the flag na 9 11 ja, ja. Iedereen, he, er was, kritiek was eigenlijk niet mogelijk. Is dat nu anders tien jaar later? Nou, je ziet, je ziet denk ik, en ik, ik, ik zet ik, met, met de vorige spreker, zeg ik ook van. Ja, 9-11 is ook niet de dag dat met betrekking tot het strafrecht de wereld helemaal verandert. Omdat dit natuurlijk in het strafrecht en met betrekking tot opsporingsbevoegdheden. eigenlijk een continue pendule is. Er zijn altijd mensen die vinden dat de overheid meer bevoegdheden moet hebben. En er zijn ook altijd mensen en organisaties die zich daartegen verzetten. Die organisaties hebben het na 9-11 wel even een tijdje heel erg moeilijk gehad in de Verenigde Staten. om dat weerwoord te laten klinken. Dat is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Uh, organisaties als de ACLU bijvoorbeeld... of het Center for Constitutional Rights... zijn wel organisaties die, die even een paar jaar... Heel, heel erg in de verdediging zijn geweest. Maar aan de andere kant moet je... denk ik ook wel weer kijken... dat in de Verenigde Staten... misschien nog wel meer dan in een land als Nederland bijvoorbeeld... het wantrouwen tegen de overheid... redelijk diep geworteld zit bij de gewone burger. Dus ja. uiteindelijk kun je... als die bevoegdheden te ver doorschieten... en dat zijn ze in het begin dan komt daar wel weer een, een, een tegengeluid. En daar valt de gewone burger, die, die, die, dat, dat klinkt wel goed voor de gewone burger... want die vertrouwt die overheid ook zeker niet. Ja, is er in de Verenigde Staten een beroemde case... van iemand die op basis van die nieuwe wetten uh, uh, is opgepakt... en waarvan achteraf bleek dat er niets van klopte? Uh, nou, er zijn, er zijn verschillende Of misschien met... juist wel. Want... Ja, nou ja, kijk er, zijn, kijk, er wordt altijd geschermd met. We hebben allerlei aan, uh, aanslagen voorkomen, natuurlijk. Mensen die uh, in, in, in, uh, bij Washington State, bij Canada. Of hoe heet het, bij Seattle? Uh, daar daar de, de, de grens over zouden gaan met een, een, een auto met, uh, met explosieven. Zo zijn er nog een paar voorbeelden wel, van mensen die gepakt zijn. Een van de voorbeelden waar je echt kan zeggen: van nou, daar, daar, daar is het wel heel ver doorgeschoten. Er is een advocaat in, in New York, die uiteindelijk. Eigenlijk, uit het ambt gezet is Lynn Stewart, omdat zij uh, ja, zogenaamd geheime boodschappen van haar van terrorisme verdachte cliënt naar buiten zou hebben gesmokkeld. Nou, ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat dat voor 9-11, uh, toen was er, waren er ook wel terroristische aanslagen, maar zo, zo ver was, zou zijn gegaan. Hoe is die zaak afgelopen? Uiteindelijk is zij, uh, zij, heeft een, zij heeft een, een, een tuchtrechtelijke berisping gehad. En volgens mij is ze nu niet meer werkzaam als advocaat. Nee. We praten zo verder. Uh, we gaan nu luisteren naar een reportage van onze buitenlandredacteur... Jacqueline Maris vanuit Minneapolis, dus in de staat Minnesota. Daar woont een hele grote Somalische gemeenschap. En twintig uh, jonge mannen ongeveer zijn er de afgelopen tijd verdwenen. Niemand weet waar ze zijn. Vechten ze aan het front in Somalië, wellicht. Um, de Amerikaanse autoriteiten maken zich daar in ieder geval heel erg veel zorgen over. En dus houdt de FBI de gemeenschap scherp in de gaten. We gaan nu even luisteren en daarna praten we nog even verder, Bart Stapert. Southbound also all yours at this time and 394 into downtown Minneapolis. More of on with Bob FM Metro Traffic. Every weekday morning wake up happy with Chuck and John on Bob FM. Dit is Amerika, Minneapolis, Minnesota. En dit is Kleinbogen Issue, ook in Amerika, in het zuiden van de stad Minneapolis. Er wordt wel gezegd dat de grootste gemeenschap van Somaliërs, buiten Somalië, hier in de metropolitan area van Minneapolis woont. Er ...zouden hier meer dan 70.000 Somaliërs zijn neergestreken... ...sinds hun eigen land, begin jaren 90 in chaos uiteenviel. Dit is allemaal Somalië. Ja, over the place, ze they're, zijn they're over Minnesota. Ik zit in de auto met Zuhur Ahmed. Het is een lange rok en paarse hoofddoek. Zij presenteert wekelijks een Somalisch radioprogramma op de community radio van Minneapolis. We rijden nu al 10 minuten door deze wijk. Er staan ook af en toe dus, uh, van die high rises, van die grote torens, waar een enorme concentratie van uh, nou ja, de wat armere Somaliërs is. De Somaliërs zelf die noemen het Little Magradishowise that Because you can find here everything that you can find in Somalië, for instance, food, culture um clothing. Waarom het Klein Mogadishu heet is gewoon omdat het uh, hier kan je precies dezelfde de cultuur, het voedsel, de kleren, alles wat je in Somalië kon kopen kan je hier ook kopen. So it's, it's, it's like you living back home. You, you don't feel like you're in a foreign country. Dus als je hier loopt, voelt het alsof je thuis bent in plaats van dat je in een vreemd land ver weg woont. En het is waar, overal op straat lopen vrouwen in kleurige hoofddoeken en grote sjaals om. En mannen met van die gebedspetjes. En ze zegt, je kan gewoon hier drie keer per dag eten wat je thuis ook had. De Somalische gemeenschap wordt al drie jaar lang nauwlettend in de gaten gehouden... door een van de grootste FBI-afdelingen in het land. En ze zijn het hoofdonderwerp in de hoorzittingen van de Congrescommissie... voor Homeland Security over moslimextremisme. De republikein Peter King, die de commissie voorzit, bracht in juli een rapport uit waarin staat dat de 40 geradicaliseerde en naar Somalië vertrokken Amerikaanse moslims, waarvan er minstens 20 uit Minneapolis komen, een direct threat, een directe bedreiging vormen voor de Amerikaanse maatschappij. Dit is alles wat remains van de Ethiopische consulate in Hargeisa in de northern provincie van Somaliland. Volgens een attack van een jonge man uit Minnesota, Shirwa Ahmed... de eerste known Amerikaanse suicide bomber. Op 29 oktober 2008 blies Shirwa Ahmed zich op in Somaliland. Hij was december 2007 met minstens vijf andere jonge mannen... uit Minneapolis vertrokken. Shirwa Ahmed was among the first of at least 20 young Somali-American men... who left their homes in Minneapolis to go and fight in their ancestral country. een A homeland of which they had virtually no recollection. Na de zelfmoordactie van Shirwa Ahmed werd duidelijk dat er actief geronseld werd voor Al-Shabaab. De militante beweging die in Somalië tegen de Ethiopische troepen vocht. ...die waren hun buurland binnengevallen... ...om de door het Westen gesteunde overgangsregering in het zadel te houden. Authorities responded with the largest domestic investigation... ...since the attacks of 9-11. My name is uh, E.K. Wilson, supervisory special agent with the FBI... ...in uh, the Minneapolis field office. I, I supervise the international terrorism squad... ...responsible for the Horn of Africa, extremism. De FBI was al in grote getalen aanwezig vanwege de Republikeinse Conventie... die in september 2008 in Minneapolis werd gehouden. En dus bleven ze en startte Operation Rhino, de grootste operatie sinds 9-11. Our principal mission in our entire counterterrorism is to prevent that next terrorist attack. Through the use of, of um, solid intelligence work, both ourselves and with our, our partner... Uh, U.S. agencies... ...with our overseas counterpart agencies. Um, that's really our number one goal. FBI Operation Rhino heeft uitgewezen dat er in 2007, 2008 en 2009... ...zes groepjes mannen en tieners vertrokken zijn. In totaal twintig personen. Vertrokken naar Somalië om daarvoor Al-Shabaab te gaan vechten. Inmiddels zijn er twintig mannen gedagvaard. Sommigen zijn nog voortvluchtig een paar zijn in Somalië gesneuveld en twee wachten op dit moment op hun rechtszaak. Well there's there's a number of um individuals that have been charged or indicted mm -hmm. publicly as part of Operation Rhino. Uh, approximately 20 right yeah. now. Yeah, some of them missing, yeah. we believe are still overseas and some of them about half actually have been arrested at some point. We believe some of them are are have mm -hmm. likely been killed in fighting overseas. Yeah. You know. Maar wat zijn dat nou voor jongens? De familieleden doen de mond niet open. Er is al veel te veel slechte publiciteit geweest over de Somaliërs in Minneapolis. Alleen politiek activist Abdirizak Bihi wil praten. Zijn 17-jarige neef Burhan Hassan verdween in november 2008. En sindsdien praat Bihi met de media over de zaak... en benadrukt dat iedereen uit de gemeenschap mee moet werken met het FBI-onderzoek. Oh, Mijn neefje. My nephew, Burhan Hassan. Yes, it's my sister's son. And uh, he has been brainwashed and radicalized. We have to understand, this kid's never seen Somalia. They have never seen Somalia. They were born here or they came here at the age of four or five. They were as American as anybody else. So this imam has created a picture of Somalia, a fake picture. Volgens Abdirizak Bihi... Is de radicalisering van Burhan in de Abu Bakr moskee gebeurd? It does happen in Mosk. Alle the 21 missing kids, all of them, they are missing from one center. Abu Bakr moskee. The extreem extreme leadership that holds a, uh, an extreme view of our faith. Toen de jongens eenmaal in Somalië aankwamen, bleek er geen islamitisch utopie te bestaan, zegt Bihi. As soon as he was taken inside there, there was not what they were told or promised. There was no Islamic utopia. He left in November, I think it was um, June, when he, they killed him. And how did you hear about it, or your sister? Al-Shabaab is very structured organization, very sophisticated. They have the kids call you once a week. They even communicate when they die. Yes. You are listening to Community Radio 90.3 FM in Minneapolis. We are Radio Without Boundaries. In juni probeerde de 27-jarige Beledi Farah Mohammed zich op te blazen in Mogadishu. Troepen van de Afrikaanse Unie schoten hem neer. Er was waarschijnlijk nog een man uit Minneapolis bij hem. Ze zocht voor haar somalische radioprogramma Beledi's familie op. I was just interested in one question, wat um, which was what happened in his life that got him to the point of taking his own life away. Bellady had een verleden van gangs en misdaad. Toen hij 17 was, stak hij iemand neer en ging de gevangenis in. Het contact met zijn familie was verbroken. Toen hij weer vrij kwam, hing hij bij de moskee rond. Hij sliep er zelfs. Maar ze hoorden dat dat waar hij de moskee en in plaats van homeless. Een dag kregen ze een telefoontje van Kenia en het was hij en vertelde them dat hij in Kenia is en hij getrouwd then um, En dan thing that they dat ze in juni, een reporter kwam en haar deur en liet hem een foto van haar zoon en hem: is dit je zoon? En dat when toen ze dat hij joined the group. Maar denk je nou dat het eigenlijk allemaal van dat soort jongens zijn die ergens uh, misgelopen, iets misgelopen hebben in hun jeugd? There are exception, but majority of them are, are kids that had record here. And, ja. um, and not so much a kid. I mean, some of them were grown up. Dus kijk, het waren niet allemaal jonge jongens hoor. Er waren ook mensen van 30, 40 bij. Maar ze zegt, de meesten kwamen toch wel op twee uitzonderingen na zover uh, ze weet. Dat waren dan studenten op een college die het ook heel goed deden... maar de rest waren toch wel uh, kids die uit de boot waren gevallen. Dakloze tieners konden in de moskee slapen. En er was internet. Volgens de hoer is de moskeeleiding geschrokken... en heeft maatregelen getroffen. De moskee gaat nu s'avonds dicht en internet is afgesloten. Because some of the kids were homeless and didn't have a place to go, they were just tell them to you know sleep and use the computers and whatever else there was there, um, so they won't But end up on the streets. Yeah. Oh, that's over now. They're like it's yeah, yeah, it's yeah, way yeah. more yeah, strict. Yeah, yeah. The um, the mosque uh, uh, closed out their um wireless internet, so it doesn't have wireless and it's very restricted. Um, it's closed after yeah, yeah. the last prayer. No one ever that they could be in the night by, night day by day Mujahideen spreading all over the place. Dit is zo'n filmpje dat op internet te zien is. Het is de flamende stem van de Amerikaan Omar Hamami, commandant bij Al-Shabaab. Ook al bekend als Abu Manzor al ameriki <muchten> Hij groeide op in Alabama, bekeerde zich tot de islam en is nu een van de bekendste ronselaars voor de jihad. Zijn filmpjes op internet moeten jongeren overhalen om in Somalië te gaan vechten. Maar er is ook een tegengeluid. Ik ben in het café Hoeka, een hangout voor jonge Somaliërs en ook blonde meisjes die appel -tabak uit de Hoeka roken, die grote waterpijp. Hier ontmoet ik de jongens van Kajo. Dit is the group die they call it Kajo. Kajo. It means don't, don't do it. Don't do it. Yeah. In English it translates to stay away and stay out. And the van of this organization is getting kids away from the, all the negativity that surrounds them. Ze organiseren van alles: toneel, poëzie, happenings met muziek. En zo houden ze contact met een grote groep jongeren uit hun eigen omgeving. Wel 400, zeggen ze. Het zijn jongeren zonder een goede thuisbasis. Die iets zoeken dat groter is dan zijzelf. Iets dat de familie vervangt, waar ze zich bij aan kunnen sluiten. Mohammed van Kajo. Je kent één van de verdwenen jongens nog van vroeger. One of them was my best friend, and he actually went to a, a Duksi. It's, it's like a Islamic school that we went to together as we were younger. That's where you learn Quran and that's where you learn the Arabic language and no. Uh, his name was Jamal and I seen it, I saw his picture on the internet. And that's how I found out he actually left. Als er zoiets als Cadjo had bestaan toen, zegt Mohammed. dan was Jamal nooit naar Somalië gegaan. Baamba baam. Blast, blast blast. On gonna bring back the glorious past. Motor by motor, shell by shell, only gonna stop when I send him to hell. Terug naar special agent A.K. Wilson van de FBI. Wie zit er nu toch achter het ronselen van die jonge mannen? <laughs> well, that's, uh, that question is, uh, you mean who did the um, recruitment radicalization? Well, that Question is kind of at the root of our investigation. I mean, that those are questions again that um we uh continue to investigate. We continue to analyze. We continue to uh ask ourselves every single day. En hoe zit het met de rol van de moskee? In de media werd er voortdurend een beschuldigende vinger gewezen... naar de Abu bakr Moskee in Zuid Minneapolis, is er na drie jaar bewijs gevonden. The, the, the truth of the matter is that. At least at this point we have um uncovered no evidence to show that there was any organized effort on the part of any mosque uh or any mosque leadership to uh to to carry out this recruitment process or this radicalization process. Ik vraag het nog een keer. Dus er is echt geen bewijs tegen de moskee gevonden? We just have not found any evidence to show that there was a concerted uh, organized effort on the part of any mosque to uh ...to carry this out. So you investigated that? Yes. We investigated... ...we have investigated all aspects. And again, I, I say, you know, to date... That's, ...we have not uncovered any evidence of that. Volgens special agent Wilson... ...is het radicaliseringsproces van de 20 jongeren... ...meer een elkaar aansteken geweest... ...dan een hiërarchisch georganiseerd vooropgezet plan. It's more, more of a loose loosely organized peer-to-peer -peer type recruitment effort as opposed to a hierarchical kind of chain of command that we might see in a more organized a more complex organization at least here in the united states so it's very interesting that your conversation with the fbi you know made it very clear that this mosque was cleared but this is not a public knowledge why is that I'm not sure. zeker. Ik denk I'll be able to answer that question. Probably the FBI should be the people who answer that question. Assistent professor in de sociologie, Awa Abdi, is verbaasd als ik haar de uitspraak van de FBI voorleg. Dat er geen enkele moskee betrokken lijkt bij het ronselen van de mannen is niet in de media bekendgemaakt. Dus de grootste Somalische moskee en daarmee de hele Somalische gemeenschap, moslim en zwart, zoals Abdi feintjes zegt, is nog steeds verdacht. Dat past in de post-9-11 sfeer in de Verenigde Staten, zegt ze. Ik denk dat de 9-11-events hebben geleid tot een proces being een Muslim has become illegitimate almost. And you know, En als je dat type of rhetoric rhetoriek hebt, die nationale attention krijgt, wat je doet is creating fear. That is not necessarily grounded on facts. Dat er twintig jongeren uit Minneapolis zijn verdwenen is erg, zegt Abdi. Maar de reactie daarop, ook de Congrescommissie van Peter King, die zich enkel op de Somalische gemeenschap richt, is buiten proporties. Het zaait angst en is stigmatiserend. Because what we know, you know, of a small number of people who have um, disappeared, and by the way, that's very serious. That's definitely serious. But there seems to have been disproportionate reaction to what has occurred. And we have a congress now that is dominated by conservatives that you know that seems to be at least in my view trying to get some points uh, by playing up this islamic terrorist rhetoric. Volgens Awa Abdi speelt conservatief Amerika Express de anti-islamkaart uit. Dat terwijl een goede verhouding met de moslimgemeenschap misschien juist tot tips zou kunnen leiden. Als er iets verdacht speelt. The Muslim community is part of the American community. American security is as important to Muslim Americans as it is to any other group. So, you know, logically it would make sense to gain the trust of this community, so that they become the first to counter any plots of terrorism that might be taken in their midst. Het gevolg is dat de Somalise gemeenschap zich in zichzelf heeft teruggetrokken, zegt Awa Abdi. Ze zijn bang voor de autoriteiten. Dat merkte ik deze afgelopen week ook. Niemand wilde on the record praten over de FBI. They have retreated in a sense and almost you know scared of law enforcement officials because of the fear that they will be implicated in you know very serious uh you know investigation, scrutiny, possibly arrest. So, what this has done is it has really created a mistrust and fear of the law enforcement uh, regime in this country. Volgens de FBI zijn er na oktober 2009 geen groepjes meer vertrokken. Misschien door de afschrikkende werking van Operation Rhino. Misschien omdat er meer projecten zijn opgestart om jongeren van het slechte pad te houden of het nu gangs of radicalisering is. En ook is Al-Shabaab in een slecht daglicht komen te staan. toen ze recentelijk in Somalië voedselconvooien tegenhielden. Maar als er geen sprake meer is van intensieve ronseling. En er is geen bewijs dat moskeeën betrokken zijn geweest bij die rondseling. Dan kan het onderzoek toch worden afgesloten of in elk geval op een laag pitje worden gedraaid. Nee, no, not by any stretch. No, no. The case is um most definitely ongoing. Vigorously, every single day. Er is no. Er is geen informatie. En dat betekent dat er een actie is gepland door deze individuen, door Al-Shabaab in de US. Maar we kunnen dat overlook niet possibility. Ten slotte Awa Abdi. Nog één keer namens de Somalische gemeenschap in Minneapolis. Volgens haar is het verdacht maken van een hele gemeenschap op den duur contraproductief. Het speelt extremisten in de kaart. I genuinely believe that it's it's it's long-term damage and placed into the hands of extremists. Those people, you know, will be able, you know, to say on YouTube or on some um, extremist channels, they will say, "Look what the U.S. government is doing to Muslim Americans." So it's definitely counterproductive. Night by night, day by day, mujahideen spreading all over the place. Tot zover de reportage. Aan de telefoon de maker, Jacqueline Maris, nog steeds in Minneapolis. Jacqueline. Ja, hallo. Ja, hi, goedenavond hier. Ja, ja. Eh, eh, er is nieuws uit Minneapolis. Er is opnieuw een FBI-actie geweest. Vertel. Nou, het is een kleine actie, maar het is een voorbeeld van, van... kijk, ik heb de hele week rondgelopen... iedereen heeft verhalen over de FBI, maar niemand wil praten erover... omdat ze allemaal heel bang zijn, wat je ook in de reportage hoort... Maar gisteren kreeg ik opeens een, uh, een e-mail van dat er uh, een vrouw die ging naar een halal supermarkt. En die kwam naar de normale supermarkt. En de hele winkel was omringd door FBI-mannen. En ze hadden computers meegenomen en papieren meegenomen. En volgens die bron zouden er meer winkels doorzocht zijn. Maar ja, dit zijn allemaal weer van die verhalen die waar zijn, maar die de mensen niet durven te vertellen. De, het punt is dat, dat, ja, kijk, wat ze zeggen is uh, alles wat ik in het publiek zeg, wordt tot mijn dood bewaard. Ja, dus als ik dan een keer een parkeerbon heb, dan pakken ze me daarvoor. Ja, even een korte vraag. Ja. Ben je teruggegaan naar meneer E.K. Wilson om te vragen of het allemaal zomaar kan, die, die inval? Die meneer van nee, de FBI? Nee, want uh, je, die krijg je meteen, was het op een zaterdag, dan zijn ze gesloten. En ik heb inmiddels wel begrepen dat het zeer uitzonderlijk is dat je zo'n lang interview met de FBI krijgt. Ja. Dus uh, de, wat ze hebben gezegd over, dat, dat, dat is ook helemaal niet in de media gebracht, dat er geen bewijs is gevonden tegen de moskeeën. Dus dat is op zich nogal een schokkend feit. Ja, maar en, even ja? samenvattend, uh, sinds 9-11 kan de FBI dit dus zomaar doen, hè? zonder huis, uh, huiszoekingsbevel. Ja. Ja. Er is geen huiszoekersbevel nodig en uh, de informatie is classified geheim. Dus ja. uh, de, de reden van zo'n inval of zo, die wordt ook niet openbaar. Maar ik heb ook andere verhalen gehoord hoor, van mensen die bezoekjes krijgen... dat het hele huis gecontroleerd moet worden omdat er nieuwe regels zijn over kindveiligheid. Hè. Die wonen dan in een huurhuis. Uh, mensen die, die. er wordt aangebeld, een man en een vrouw bellen aan. die zijn op zoek naar iemand die Engels en Arabisch spreekt. omdat ze een tolk nodig hebben. Weet je wel, zulke rare verhalen. Mensen die tegengehouden worden op vliegvelden. Een moeder met drie kinderen met dezelfde naam als een van de verdachten. Uh, die op het vliegveld in Dubai 24 uur werd vastgehouden met haar kinderen. En ook uh, Awak Abdi, die in de reportage zit. die is in Amerika is gewoon uh, uren apart gezet. gewoon omdat je een moslimnaam hebt. Goed. Dus. Het klopt wat je in die reportage zit. Ja. Uh, het is een gemeenschap die, die uh, enorm onder druk staat. Goed, hartelijk bedankt Jacqueline Maris. We praten hier verder met uh, advocaat Bart Stapert. Uh, herken je dit? Uh, uh, de, u had een, een, een, uh, een cliënt hè, die uh, ook van Somalische komaf. Uh, uit Amerika, uit Minneapolis, hier in Nederland opgepakt uh, op Schiphol in november 2009. U bent twee keer, het uh, is uw, uw cliënt geworden. Cliënt, ja. Voormalig ja. cliënt. Ja. U bent twee keer in Minneapolis geweest. Herkent u die angstige sfeer daar? Ja, zeker. Wat Jacqueline uh, Maris uh, beschreven, wat ook in de reportage zit, is, is gewoon duidelijk. Het is, een, het, is een, het is een community under siege. Zoals de, de, de Amerikanen dat zal zo mooi zeggen. Maar een, een, een, een gemeenschap waar je echt, die zich echt bedreigd voelt, omdat die opzorgmethoden heel ver gaan. En omdat er. Uh, ja, nog heel veel onduidelijkheid is natuurlijk... Maar dit is dus waar 9-11 extra wetgeving tot uitwassen leidt, zou ik ja, kunnen zeggen. Ja, en, en het is natuurlijk in dit geval heel bijzonder... omdat, en dat werd ook door de meneer van de FBI wel bevestigd... er is geen enkele, geen enkele indicatie dat deze groep mensen... een aanslag in de Verenigde Staten zou voorbereiden. Dit zijn mensen die in hun thuisland... weliswaar zijn het heel jonge jongens die daar nooit gewoond hebben... maar toch, het zijn Somaliërs die vechten in Somalië... voor een deel, in ieder geval tot 2009, tegen de Ethiopische bezetting. En die Ethiopische bezetting werd natuurlijk door maar de Amerikanen gesteld. Dat moet je in Amerika dat toch wel in de gaten houden, of niet? Nou, deels wel. Maar goed, er is er natuurlijk wel een, een grote vraag... of je je vergaande opsporingsbevoegdheden... die gebaseerd zijn op een dreiging van terrorisme in de VS... Mm. of je die ook op deze gemeenschap zo breed moet inzetten... terwijl die gemeenschap op geen enkele manier heeft aangegeven... anti-VS te zijn of, anti, eh, of, of, of aanslagen voor te bereiden in de Verenigde Staten. Ja, laten we even ons concentreren op de zaak. Mm. Uh, de zaak Mohammed... Omar heet ja, hij. Uh, Mahmoud Omar. Mahmoud Omar, ja. sorry. 2009 dus opgepakt. Wat is er sinds die, in die, in, die in die zaak? wie is hij precies? Nou, uh, Mahmoud Omar is uh, een man van in de veertig... die, 40 die uh, als janitor, als een soort uh, klusjesman... bij die uh, moskee die ook in de reportage zit, uh, werkte... Uh, Vandaaruit dus contact had met allerlei mensen... die inderdaad vanuit die moskee naar Somalië zijn gegaan... om zich al dan niet aan te sluiten bij Al-Shabaab. Op verschillende manieren, dat is onduidelijk. Uh, op een bepaald moment ging hij naar de hajj, de, de, de bedevaart, zeg maar. Naar Saudi-Arabië, Mekka Medina. Ja, ja, precies. Hij kwam terug uh, uh, via Schiphol, is op Schiphol uitgestapt... en heeft hier asiel aangevraagd. Vervolgens heeft hij negen maanden in Dronten gezeten... en is daar in november 2009 aangehouden op verdenking... En dat is één van de dingen die ook heel duidelijk na 9-11 is, is, is, is veranderd. Op verdenking van het uh, verlenen van material support, steun, uh, uh, aan het uh, terrorisme. En in dit geval aan Al-Shabaab, als terroristische organisatie. Wat heeft hij dan precies voor steun geleverd volgens de aanklacht? Volgens de aanklacht heeft hij een, ritje, een paar mensen een ritje naar het vliegveld gegeven. Vanuit en, Minneapolis? Vanuit Minneapolis, ja. naar het vliegveld in ja. Minneapolis. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en hij heeft uh, uh, wat geld gegeven aan uh, mensen die later dus naar uh, Somalië zijn gegaan uh, om daar uh, te strijden. En hij heeft ook in Somalië zelf, want hij was op een bepaald moment in Somalië... heeft hij ook uh, 100 dollar gegeven aan een van de mensen die hij daar tegenkwam... en kende vanuit Minneapolis. En op basis hiervan heeft... Nederland deze Somalische Amerikaan uitgeleverd? Hij is uitgeleverd en hij dreigt... dat heeft de uh, Amerikaanse overheid in de officiële stukken... in die rechtszaak ook naar voren gebracht. Hem dreigt een levenslange gevangenisstraf... in een maximum security gevangenis. Voor een rietje naar de, het vliegveld... en voor uh, het steunen van uh, in maximaal duizend euro... want het was een arme sloeber. Hij had niet eens een huis, hij woonde bij zijn broers. Hij is ook mentaal niet helemaal in orde. En wat doet de advocaat Bart Stapert dan... om hem te redden van een levenslange ja, vangensdag? Met dit hebben, flinterdunne ja, bewijs, zeg ik dan maar even voor eigen rekening. We hebben heel lang die uitlevering aangevochten. Maar kijk, op een bepaald moment uh, uh, is, dat, is, dat, is dat moeilijk. Uh, want die uitleveringen gaan in principe eigenlijk altijd door. We hebben w WSAM LD gehad, inmiddels weer terug in Nederland. Die Nederlandse Irak, uh, Irakees die naar de VS werd ja. uitgeleverd, We hebben ook een paar van die DJ's gehad, die exes smokkelden. Nederland gaat heel snel op zijn rug liggen als de Amerikanen een uitlevering vragen. Ja, het is, het is een beetje dubbel. Het uitleveringsrecht betekent nou een keer dat je eigenlijk, eigenlijk altijd moet uitleveren, tenzij... en we hebben uh, als Nederland een vertrouwen gesteld in de Amerikaanse overheid... dat het wel goed zal komen. Ik vraag me, ook omdat ik nu weer in veel contact sta... met de advocaat van, van deze man in Amerika... ik vraag me af of het in deze zaak wel goed komt. Yeah. Wat is de verwachting? Hoe gaat het verder? Waar staan we? Uh, er wordt nu gekeken naar zijn psychische toestand. Of hij, of hij überhaupt wel terecht kan staan. Of hij door de omstandigheden in de P.I. Vught... de terroristenafdeling van de P.I. Vught, die dus nu binnenkort gesloten wordt... of hij daar niet zodanig door psychisch, uh, psychisch door, door, door uh, ja, verwoest is, om het zo maar te zeggen... dat hij eigenlijk in de Verenigde Staten niet meer uh, goed terecht kan staan. Een treurig verhaal. Dank wel, Bart Stapert. We gaan verder uh, met Somalië en de Somaliërs. En uh, dat doen we met uh, uh, Rick Delhaas, hier aangeschoven. Uh, dan niet de Amerikaanse Somaliërs, maar de Nederlandse Somaliërs. Een nieuwtje, vertel. Uh, ja, um, er is ook een uh, Nederlandse Somalië actief uh, bij Shabaab. Ik weet niet of mijn microfoon het doet. Ja. Toch wel. Uh, ik vond daar informatie over uh, in een recent rapport... van de gezaghebbende Monitoring Group for Somalia. Een uh, organisatie van de Verenigde Naties. Laten we even luisteren naar een fragment uit het uh, rapport. In oktober 2010 faciliteerde Salawat... De transit van drie personen uit Europa via Nairobi... die in Somalië gingen vechten voor Al-Shabaab. Twee personen van die groep, Ali O en Abu Bakar I... hebben respectievelijk een Nederlands en Deens paspoort. Volgens de naaste medewerker van Smokkelaar Salawat... werden de drie in een hotel in Nairobi ondergebracht... en vervolgens over land via de noordoostelijke provincie van Kenia... naar Somalië gebracht. Opvallend. Doe opgediept uit een uh, rapport van de Verenigde Naties... Uh, wat een paar weken oud is. Wie is deze alio? Ben je daar gekomen? Nee, vooralsnog heb ik daar uh, niks over kunnen vinden. Ik heb uh, de makers van het rapport benaderd... maar die zeiden dat ze uh, niks hebben toe te voegen aan de informatie... die ze in het rapport hebben opgevoerd. Helemaal niks. Dit is het. Dit is het. Ja. Ja. In, in de quote hoorden we ook uh, over een zekere Salawat. En die zou dan de passage hebben gefaciliteerd. Klinkt volgens mij naar smokkelen. Ja, maar wie is die Salawat? Een, een, een bekende mensensmokkelaar in, uh, in Kenia. Wie kent hem niet? Salawat. Nou ja. <laughs> hij, hij werkt vanuit uh, Kenia. Kan uh, bijvoorbeeld uh, valse Keniaanse uh, papieren uh, regelen. En deze smokkelaar staat er onbekend. Dus ook bij Somaliërs uit de diaspora. Dat hij ook in staat is mensen naar het gebied van Al-Shabaab te smokkelen. En wordt juist om die reden door uh, Somaliërs ook gebruikt. En dan uh, hij of een van zijn medewerkers smokkelt de persoon... vervolgens over land, over de grens. En uh, ze kunnen in voorkomende gevallen bemiddelen... Uh, met immigratiepersoneel als er problemen ontstaan. Ik uh, neem aan dat ze dan steekpenningen geven. Ja, jij bent goed ingevoerd hier in de Somalische gemeenschap. Er wonen hier 30.000. Heb je rondgevraagd van wie, van wie is deze alio? Ja, uiteraard. De Somalische gemeenschap is een hele gesloten gemeenschap. Mijn contacten, en wellicht heb ik de verkeerde contacten... kende <laughs> deze jongen in ieder geval niet. <laughs> um, Eén van hen suggereerde wel dat hij misschien mogelijk... eerder naar Engeland is gegaan. Want sinds 2000 zijn er echt 10.000 Nederlandse Somaliërs... naar Engeland vertrokken. We weten dus niet wie die is, hoe oud die is, hoe lang die in Nederland heeft gewoond. Uh, uh, heb, je, heb je verder reacties op, op, op deze vondst? Um, nou, ik heb wel natuurlijk om reacties gevraagd. Uh, en uh, alleen de AIVD was bereid een zeg maar, schriftelijke reactie te geven. Laten we even luisteren. De AIVD doet onderzoek naar de steun van Al-Shabaab door Somaliërs in Nederland. De AIVD kan niet ingaan op concrete vragen over het actueel kennisniveau... of over individuele personen. Al-Shabaab geniet steun van een deel van de Somalische diaspora... over de hele wereld, dus ook in Nederland. Ja, tot zover de reactie van de AIVD op, de, op het nieuwtje... dat we een alio uit Nederland afkomstig hebben... die zich bij Al-Shabaab heeft aangesloten. Aan de telefoon, als het goed is, Harry van Bommel van de SP. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, u heeft meegeluisterd. Wat vindt u van uh, het nieuwtje? Nou ja, het is iedere keer schokkend uh, dat wij in Nederland mensen opvangen. die toch kennelijk een uh, sterke band krijgen. met de strijd die in hun thuisland wordt gevoerd. Uh, Al-Shabaab is uh, een organisatie die uh, banden heeft met Al-Qaeda, die een sterke band heeft ook met jongeren in de wereld. En als zij dan mensen uit Nederland weten weg te lokken... dan vind ik het schokkend. Ja, wat gaat u hier aan doen? Nou ja, ik, ik, ik zou graag willen weten hoe de AIVD hier precies in zit... Um, ik zal daar uh, kamervragen over stellen, maar ik weet dat de AIVD uh, daar in het openbaar weinig over los wil laten. Oké, okay, we zullen hier vast meer van horen. Hartelijk dank, Harry van Bommel, dat u even wilde reageren. Ga gaan. We gaan verder even, uh, Bart Stapert, uh, de advoca advocaat, u zit hier nog steeds, ik had u al afgekondigd, maar <laughs> u bent hier nog gewoon. Uh, heel fijn. Uh, wat, wat is uw reactie op, uh, op dat wat Rick Delhaas heeft uitgevonden over Ali O? Nou, het is, het is zeker zo dat. Uh, uh, ik ben het wel met, met Harry van Bommel eens dat het, dat het schokkend is aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het wel van belang, denk ik, om enige nuance te brengen in de positie van Al-Shabaab. En Al-Shabaab is in de loop van de jaren wel veranderd. En Al-Shabaab was op een bepaald moment echt zeg maar, de, de, de min of meer geaccepteerde verzetsbeweging tegen de Ethiopische bezetting. Vanaf begin 2009, toen de Ethiopiërs weggingen, is dat wel langzamerhand veranderd. Dus het hangt er wel heel erg vanaf als je het hebt over de steun van de Somalische gemeenschap voor Al-Shabaab. Uh, wa op welke tijdperiode ja, ja. Wanneer hij is vertrokken en wat waarvoor die ook is vertrokken. Want kijk, als dat in, in die tijd nog was... dan zie ik het in een heel ander perspectief dan na 2009... toen Al-Shabaab duidelijk meer terroristische aanslagen... ook buiten Somalië is gaan plegen. Rick, nog laatste reactie hier? Ja, hij is in oktober 2010 vertrokken. Ja, ja goed. We zullen deze zaak, daar zullen we vast nog meer over horen... wellicht hier in dit programma op in, een volgende keer. <truhend> Ze is een van de meest gerenommeerde Midden-Oosten-experts ter wereld. Schreef meer dan 40 jaar voor onder meer de Washington Post en de Los Angeles Times. Robin Wright, de vrouw die net zo makkelijk op de koffie ging bij Mubarak... als dat de verslaggeefster tegenwoordig aan de zijde van Hillary Clinton door het Midden-Oosten reist. Wright wilde een boek schrijven over tien jaar 9-11. Maar het werd een boek over de impact van de Arabische Revolutie met als titel Rock the Cashbar. Rick Delhaas belde met de auteur. De Arabische lente heeft de relatie tussen het westen en de islamitische wereld inderdaad veranderd. Tegelijkertijd is er een verandering gaande onder moslims. Hoe ze naar de verschillende extremistische ideologieën van Al-Qaeda... Of bijvoorbeeld het bewind in Iran kijken. Many of these uh, groups that have defined the decade since 9/11 have not produced solutions to the problems of everyday life. De ideeën van deze groepen hebben onze relatie met de islamitische wereld sinds 9/11 voor een belangrijk deel bepaald, maar ze bieden geen oplossing voor alle dagse problemen van de Arabische bevolking, zoals scholing, werk of gezondheidszorg. En er is een toenemende behoefte aan een alternatief. Dit komt allemaal samen en zal de relatie tussen de Arabische wereld en het Westen veranderen. U spreekt zelfs van een counter-jihad, een tegen-jihad. De tegen-jihad we'll de tegen zal het komende decennium beheersen. In the same way the kind of al-Qaeda tactics jihadist tactics did in the past decade. Zoals de tactieken van Al-Qaeda het afgelopen decennium hebben bepaald. The jihad again is three different things. It is the Arab uprisings or the rejection of autocratic rule. De tegen-jihad bestaat uit drie elementen. Allereerst de Arabische opstand, dat is het afwijzen van autocratisch bestuur. En ten tweede het afwijzen van de extremistische tactieken zoals het gebruik van geweld. En het derde element is het afwijzen van de islamitische ideologie zoals we die kennen in Iran. Het gaat om een gevecht binnen de islam. Het gaat erom dat de islamitische wereld de betekenis van jihad terugverovert en weer haar oorspronkelijke betekenis geeft, namelijk een goede moslim te zijn. Het gaat niet om het doden van westerse leiders of militairen en het Westen meer in het algemeen te ondermijnen. Het gaat echt om een interne strijd. En dat maakt het zo interessant. Het speelt op alle niveaus. Have been far than those in the west. Er zijn ook veel meer slachtoffers gevallen onder moslims dan in het westen. Ook al zijn het de beelden van de aanslagen in New York... die ons Amerikanen achtervolgen. Even dramatisch als de foto's van 9-11... You nog know, steeds Amerikanen... <middels> 9/11 was defined by suicide bombers like Mohammed Atta. Bij 9/11 heb je het beeld van zelfmoordterroristen als Mohamed Atta voor ogen. The new decade is being defined by young men like Mohamed Bouazizi, the young fruit vendor in Tunisia. Het nieuwe decennium zal worden bepaald door mensen als Mohamed Bouazizi, de jonge groenteverkoper in Tunesië die zichzelf in brand stak. Not to hurt anyone else. Niet om iemand anders pijn te doen of te terroriseren, maar om zijn eigen regering te schande te maken, die hij misbruikte en corrupt was. Toch is het verhaal van Al-Qaeda voor één op de vijf mensen in landen als Pakistan en Egypte nog steeds aantrekkelijk, zo schrijft u. Er is nog steeds support. Er is geen vraag dat alle deze groepen een gegeven blijven. Is the beginning of the beginning. Er is nog steeds steun. Al deze groepen blijven een gevaar. Dit is pas het begin van het begin van een verandering. is Maar de Arabische revoluties zijn veel legitiemer. En geloofwaardiger voor moslims dan het soort regime change... zoals dat met de militaire interventie door Amerika in Irak is gebeurd. En wat zullen die revoluties brengen? Geen liberale democratieën. Ik denk dat het volgende decennium door twee trends zal worden bepaald. En die zullen het publiek in het Westen vaak in verwarring brengen. The first is the For openings, de eerste is de toenemende behoefte aan meer politieke vrijheid... economische kansen, het gevoel dat mensen hun eigen lot kunnen bepalen. Tegelijkertijd zal islam een belangrijke politieke kracht blijven... als middel om het doel te bereiken, niet als einddoel. Het is een kind beetje zoals een of like a tornado, uh, or a hurricane. Als een storm comes through... Go to the and cling to their, the het is als een tornado of een orkaan. Als een storm overraast, schuilen mensen in de kelder... en klampen ze zich vast aan de pijlers van de fundering. Dat gebeurt ook in een politieke crisis. Dan klampen mensen zich vast aan de pijlers van hun identiteit. Aan de waarden die voor hen belangrijk zijn. En ik denk dat dat veel van ons in het veranderen... die nog steeds zo van Islam in it. En ik denk dat dat veel mensen in het Westen in verwarring zal brengen. Omdat velen van ons nog altijd bang zijn voor alles wat met islam te maken heeft. U hoorde Rick Delhaas in gesprek met de Amerikaanse journaliste Robin Wright... over haar nieuwe boek, Rock the Cash Bar. Het boek is nog niet verkrijgbaar in de Nederlandse boekhandels. En de vertalingen werden gedaan door Marilene Soré. Uh, Hasna Bouassa, uh, aan het begin van de uitzending zat je hier al. Uh, je, je zit hier nog steeds, fijn. Um, je hebt meegeluisterd naar wat Robin Wright zei. Uh, kan je, je daarin vinden? Um, als er iets gaat gebeuren in de Arabische wereld, dan moet het door de Arabische wereld zelf gaan gebeuren. Ja, nee, daar ben ik het roerend mee eens. Absoluut. Um, ik denk dat het ook wel is gebleken, toch, de afgelopen maanden. Um, ook, ook daarvoor met, uh, in, in Libanon is um, verandering die van binnenuit komt, die is, zorgt sowieso voor veel meer stabiliteit. En um, het moet ook gewoon van binnenuit komen. Op het moment dat, uh, dat je in Irak uh, even democratie wilt gaan planten, dan krijg je dus uh, stammenoorlog en uh, moord en. Uh, Toot en verderf. Ja, iets moois wat ze zei was ook. Hè, ik bedoel, de afgelopen tien jaar was het icoon van de Arabische mens ja. die we hadden, Mohammed Atta. Nu is het icoon van de Arabische mens, de, de groenteverkoper uit Tunesië, waarmee de, de, de, de revolutie begon. Ben je ja. daarmee eens? Ook? Nou, ik, dat vind ik een heel romantisch beeld. Ik hoop dat dat inderdaad gaat beklijven. <laughs> ik bedoel, um, het, het Westen is nogal uh, koppig in en hoe het uh, de Arabische wereld bejegend. Um, maar dat zou mooi zijn. Ik bedoel, hij, uh, het is. Ik, ik, het zou fijn zijn als mensen de, de, de, de gewone Arabische man en vrouw uh, op straat zien... als iemand die dezelfde universele waarde, in ieder geval verlangens, uh, eenvoudige verlangens deelt. Dat zou een ongelooflijke stap voorwaarts zijn. Ja, de romantiek is de romantiek, de realiteit ook. Doe ja. uh, net een uh, paar dagen geleden bestormden in Cairo Relschoppers is de Israëlische ambassade. Ja. Ambassadeurs families vluchten het land uit. Ja. Ja, naar. naar en, um, maar dat is natuurlijk wel de opgekropte frustratie... van uh, hoe lang uh, uh, afschuwelijk uh, onderdrukkend beleid, 50, 60 jaar. Um, ik denk dat het bijna onontkoombaar is. Ja. Um, ja, er is een soort. De, de, de, de sleutels van de cellen zijn weggegooid. Mensen kunnen losbreken. Er is trouwens ook heel erg veel interne kritiek hè, op die aanval op de Israëlische ambassade. En dat, dat is wel heel positief. Dus Egyptenaren die het ontzettend uh, veroordelen en die ook zeggen van. Het is achterlijk om te stellen dat als je tegen die aanval bent, dat je dan een pro-Mubarak bent. of dat je dan een pro-Zionist bent. En dat is goed. Die discussie is heel erg nodig. Goed. We zullen het hier vaak nog. Uh, vast nog heel erg vaak over hebben. Uh, Hassan Wassen, dank dat je hier was en dat je de krant voor ons wilde lezen. Dit is ook het. Het einde van Bureau Buitenland. Maar voordat we helemaal naar het einde toe gaan... is hier aangeschoven Pieter van der Wielen. Labyrinth, volgend uur. Wat, wat heb je? We gaan uh, praten met Erik Verlinde. Die heeft afgelopen vrijdag de Spinoza-prijs uh, gewonnen. De meest uh, prestigieuze wetenschapsprijs in Nederland te verkrijgen. En die heeft een uh, nieuwe theorie over zwaartekracht. Niet zozeer over het bestaan van zwaartekracht... maar meer over de reden... Van zwaartekracht. Waarom is het eigenlijk zo dat wij aan deze planeet vast blijven zitten als het ware? En hij gelooft ook niet heel erg in de huidige theorie over de oerknal. Dus daar gaan we het ook uh, over hebben. Goed, zo meteen naar achter. Dit was Bureau Buitenland van 11 september. U kunt deze uitzending in zijn geheel terugluisteren op www.villavpuro.nl. Tot volgende week. En dan hebben we een reportage over de Angelgangers in Europa... met in deel 1 Luxemburg. Tot dan.